Uur. Door al begins met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de ziekenhuizen en revalidatiecentra... doet mee aan de landelijke staking op 20 november. De organiserende vakbonden spreken van een overweldigend aantal. Het zorgpersoneel staakt voor een hoger loon en een betere cao. Het is volgens de bonden voor het eerst... dat ziekenhuismedewerkers een landelijke staking houden. Onder meer operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen... zijn 24 uur dicht. Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit voor de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de oprichting van een speciale antidrugseenheid. Ook komt er betere beveiliging voor rechters, officieren van justitie en advocaten. Minister Grapperhaus maakte in september al bekend dat er een speciale brigade moest komen die de drugscriminaliteit aanpakt... naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Dirk Wiersum in Amsterdam. De komende maanden moet de brigade worden ingericht... met specialisten van de politie, de FIOT en de Koninklijke marechaussee. De onderwijsvakbond Leraren in Actie heeft er dit weekend... ruim 600 leden bijgekregen. Voorzitter Althuizen zei op BNR dat het ledental opliep... van 1200 tot ruim 1800. Naar aanleiding voor de groeispurt is het akkoord... dat andere onderwijsbonden vrijdag met minister Slob hebben gesloten. Veel vakbondsleden zijn daar boos over... en stapten daarom over naar Leraren in Actie. Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor onderwijs. In ruil ging de stakingsoproep van woensdag van tafel. De man die in Duitsland een lege fles uit een trein gooide... waardoor een peuter zwaar gewond raakte, is aangehouden. Het is een man van 31, hij is verhoord en voorlopig vrijgelaten. Vrijdag reisde hij mee in een trein waarin een feest werd gehouden meisje van twee kreeg op het station van Kamen bij Dortmund... een lege fles tegen haar hoofd die uit de trein was gegooid. Alle passagiers werden ondervraagd... waarna duidelijk werd wie de dader was. Het meisje is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar. Het weer vandaag buien, maar ook breekt de zon af en toe door. En het wordt een graad of 12. Komende dagen rustig weer, met kans op buien. En dan gemiddeld een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is even de hart van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdag 2 november 2019. En we zitten live uit te zenden vanuit Hotel Hoogland. Um, de techniek is in handen van Jelme Koper. Um, de muziek van Kort Draaier. En die luistert natuurlijk naar de Barbecue de dream Band. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. En de redactie is onder leiding van G. Rutte. De presentatie is Bastiaan Dank ja, Welkom. Dankjewel. Mijn naam is Pieter Jouwstra. Uh, en we hebben een heel leuk programma voor de komende twee uur, dus luister mee. We gaan zometeen eerst praten met de drie programmaleiders die de radio heeft. Drie! Ja, ja dat zijn er een heleboel. <lacht> en uh, ze hebben wilde plannen en goede plannen en daar gaan we straks even over doorvragen. En uh, dat is natuurlijk Bastiaan Tournenent, uh, Walter Stans en Ger Loogman, de beroemde Ger Loogman. ...de zoon ervan. <laughs> ja. Wat de zon? Daarna gaan we praten met uh, Karel van Broekhoven over rust bij de kust. Nou, bij hem is het niet rustig. De persberichten uh, die stromen weer binnen. Vervolgens gaan we praten met uh, Suzanne Klaassen over juttersgeluk. Ja, ik ben toch wel een oude jutter, maar dit is weer heel iets anders. Maar het is bij geluk. En dan gaan we eventjes pauzeren. En dan in het uh, tweede uur gaan we de politiek in. We gaan eerst praten met wethouder Ellen Verheij over de ontwikkelingen aan tregebriet Zandvoort. Vervolgens met uh, Maaike uh, Koper over de algemene beschouwingen van de Partij van de Arbeid Zandvoort. Daar hebben we ook indringende vragen over. En we sluiten af met mint winterhoornblazen in Zandvoort. Soms is het ver weg te horen in de duinen of op het strand. Maar het schijnt heel bijzonder te zijn, ik hoop dat de herten geen nachtrust van nadelen hebben. Dit is het programma. We gaan beginnen met de eerste gasten zitten aan tafel. Welkom heren, programmaleiders. Dank je Goedemorgen. wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. <laughs> Om eens eventjes te beginnen, programmaleiders. Jullie vallen niet onder de verantwoording van het bestuur van de club. Jullie zijn helemaal zelfstandig werkzaam. Ja, ja. klopt. Ja. Uh, als als oud-voorzitter van de PBO ja. tot vorige week. Ja. Uh, had ik de eer om uh, ontslag en benoeming te mogen doen, namens nou de PBO. Dus alleen aan de PBO brengen jullie verslag uit van alle activiteiten uh, enzovoort. enzovoort. Ja. En de PBO vervolgens stuurt één keer per jaar een bericht naar het commissariaat van de media dat het allemaal goed loopt. Ja. En de PBO is het, uh, even voor de luisteraars, het programma beleidsorgaan die kijkt of alle sectoren voldoende aan hun trekken komen. Dus ja. niet alleen plaatjes draaien, ja, maar nee, ook dat gewoon, nee. Goed, dat even ter inleiding. Um, wat gaan we doen? Of jullie doen? We gaan. Um, dit is Gerloogman. Dit is Gerloogman. Uh, we gaan um, uh, veel uh, uh, dingen anders doen. Uh, het moet een uh, station worden waar iedereen, uh, als die uh, inschakelt, een klein beetje het uh, uh, kan. Um, uh, kan krijgen wat hij verwacht. Dus qua muziek, ik ben dan uh, voor de muziek uh, verantwoordelijk van de, uh, van de hele zender. Dat de muziek ook uh, consequent ja, leuke muziek is. En dat er niet opeens een uur met uh, kroegmuziek tussen zit om tien uur s ochtends. En dat er geen uh, Nashville muziek is op, uh, uh, tussen de middag. En, uh, dus dat de mensen, een beetje Radio 2... Ja, dat is hetgeen wat wij eigenlijk... Dat je als luisteraar gewoon weet wat je krijgt. Ja, Uw is Walter. Ja, het gaat erom dat we een soort horizontale programmering maken. En dat we dus echt dat je gewoon weet van op dat ja. tijdstip heb je dat type muziek. Daarnaast hebben we een samenwerking met Dance Radio in Haarlem. En uh, hebben we nieuwe programma's. We hebben oudere programma's. We poetsen de programma's een beetje op. Dus uh, zo zijn we bezig. Ook klassiek. Klassiek, klassiek zondagochtend. Ja. Dat blijft gewoon op zondagochtend. En uh, het is, Duur, uh, nu de stemmen, Jazz kwam. en ook... Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> uh, nee, we, we blijven op zondagochtend gewoon klassiek uh, doen. Sommige programma's blijven gewoon. Uh, het enige wat we met de meeste oude programma's een beetje doen... is uh, een kleine vernieuwing toebrengen. Uh, misschien iets meer versnelling... wegens dat de tijd natuurlijk versneld is. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, zijn we bezig om... Uh, oudere programma's bijvoorbeeld die... Uh, goed terug te luisteren zijn voor de luisteraars om daar een podcast voor aan te bieden op onze website uh, zodat het moderne radio luisteren het moderne uh, uh, ja, de moderne techniek ook gebruikt wordt door ons als lokale radiozender. jullie houden ook rekening met de sectoren waarvoor jullie zitten, oudere, jongere uh, geloof, ja, en sport absoluut. cultuur, en zeker ja, in de muziekkeus en, ja, ja. en uh, veel uh, 60, 70, 80 jarigen, maar ook af en toe nieuwe platen, Sharon en uh, uh, dat soort, uh, maar ook sport. Uh, ook sport. Ja, ook sport. Dat, ja. wordt sport. En, uh, een speciaal uur komt er voor uh, Formule 1. En, uh, dus wat dat betreft uh, zit alles er wel in wat uh, met Zandvoort te maken heeft. Wat misschien van belang is, dat de zichtbaarheid. Want uh, jullie zitten natuurlijk opgesloten in, in de tol. Uh, ja, we hebben daar de een studio. studio ja. dat wel. Ja, ja, buiten het dorp inderdaad. Maar op de in het dorp uh, zichtbaar bij evenementen en dergelijke. Nou, daar zijn we wel uh, heel druk mee bezig. Um, we hebben aardig wat aanpassingen moeten maken waardoor uh, we tot nu toe wat minder zichtbaar zijn geweest op evenementen de laatste nou ja, twee maanden, drie de maanden. Laatste, uh, maar daar zijn we nu wel weer heel druk mee bezig. Dus we gaan straks ook weer bij de ijsbaan staan. Um, en eigenlijk de normale evenementen komen weer. Um, ook met Jazz uh, in Zandvoort uh, gaan we... Uh, zodra de techniek dat mogelijk maakt, gaan we dat uitzenden, ja. uh, ook gewoon live uitzenden. Dus uh, we worden straks. de bedoeling is dat we straks bij elk evenement op een manier, dus of een, gewoon een verslaggever of gewoon fysiek aanwezig, uh, en daar het radioprogramma maken. Ja, maar dat uh, gaat ook voor het ondernemerschala, daar zijn we natuurlijk gewoon bij. Ja, in van Sinterklaas zijn ja, we ook bij. Verslaggever, zijn verslaggevers. ja, juist verslaggever. Dus dat, uh, ja. Uh, over 14 dagen hebben we de, een uitvoering van... De, die die in het Theater de Krocht, de Krimloopwinkel, uh, mm -hmm. twee avonden al uitverkocht, zijn je er ook bij? Nee, dat, uh, nee daar hebben we geen uh, direct contact mee. Mogelijk dat Dick we dat hoezee. nog wel gaan doen. Ja. Uh, alleen het probleem is dat uh, we kunnen niet altijd live uh, uitzenden vanuit de Krocht. Omdat uh, de nou ja, muziek opnemen uh, direct daar, daar heb je een speciale technicus daarvoor nodig. Ja. Om het vervolgens weer af te mixen en het op de radio te krijgen. En nou ja, dat is, uh, daar hebben we nog enige beperkingen. We zijn er wel heel druk mee bezig om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat. Ja. Ja, soms en. hebben we prioriteiten te stellen. En we hebben natuurlijk gewoon vrijwilligers nodig, gewoon technici nodig. Ja, ja. dat was mijn volgende vraag: ja. mensen? Ja, Altijd, nee, Want je hebben. kan wel zeggen, we gaan overal naartoe. Maar apparatuur nee, klopt. en mensen? Kijk, apparatuur, dat is één. Daar zijn we heel druk mee bezig. Er komt ook een compleet nieuw systeem voor. Maar we hebben inderdaad gewoon echt verslaggevers nodig. En we gaan vooruitlopen naar die Formule 1 toe. Daar verwachten we natuurlijk van alles en nog wat, wat er van allemaal gaat gebeuren. En daar willen we bovenop zitten. Dus we zoeken echt mensen die de straat op willen. En of de techniek willen doen. Ja. Dat, uh... Om verslag te doen. Dus nou ja, hierbij ook de oproep. <laughs> Heb je daar zin in? <laughs> Meld je dan aan. En, en, ja, oké. Okay, en waar? En hoe? Uh, www.zfmzandvoort.nl Daar kun je gewoon aanmelden. Je gewoon aanmelden. Uh, en dan krijgen wij gewoon direct een mail uh, binnen en dan word je gewoon uitgenodigd voor een gesprek. En dan gaan we kijken wat we samen ja. kunnen doen. Ik kijk even naar Jelmer. Jongelui ook. Ja. Jongelui, ja graag. Ja, graag. En Jelmer is natuurlijk een van de allerjongsten hier. <laughs> ja. Waar ben jij in Jelmer? 17. Ja, 17. Ja, 17. Dat is een mooie ja, leeftijd. Maar zijn ik weet ja. dat in het verleden mensen met 14 al begonnen zijn met het ja, ja, ja. Ja, hoor. Thomas, Thomas de Jong was. Ja, ja. Uh... Roy was volgens mij ook. Nog en we nee, ja. vergeten hem heel vaak. Maar DJ Raimundo is ook ooit begonnen bij ZFM. Wel ja. in de nacht. Maar hij was 14 jaar, hè? Ja, ja. In de, dat, de uh, nacht zat hij. De in de nacht zat hij dus, uh, en ook voor dat soort DJ's, uh, die beginnende DJs en dergelijke. Uh, we hebben altijd wel ergens nog een, een, een tijdslot. Uh, ja. Die wel weer passend is bij de muziek die je maakt natuurlijk. Maar uh, om, en dan is een radiostation. 9 van de 10 keer wel een hele goede opstap. En de mensen worden niet in diep gegooid, jullie nee. begeleiden ze. En... Nee, en daar ja, is het. maken is zo leuk. Vertel eens even, Geert. Nou, maken is natuurlijk iets wat, wat uh, uh, heel erg. Uh, je, mensen zien je niet, dus je, je, je kan allemaal dingen doen die, ja, uh, die je op tv niet kan doen. Zoals. Ik ben jaren tv-maker geweest. En wat, nou, ten eerste is het altijd wachten. Totdat de make-up klaar is, totdat het licht klaar is, totdat alles klaar is. En radio kan je meteen mee beginnen. Kan je ja. gewoon zeggen van hup, we gaan. En uh, nou ja, wat, wat we hier doen. En improvisatie is meer mogelijk ja. Ja. tijdens radioprogramma's. Ja. Dus als er iets uh, aparts gebeurt, of, of je kan iets aparts doen, dan kan dat gewoon met radio. Ja. En dat is, ja, dat is in, met tv en film en dergelijke, is dat gewoon veel minder mogelijk. Ja. Dus dat je moet wel rekening houden dat ons uitzendgebied niet alleen zonder is. Maar ook Benveld tot en met de BVW kan ja. toe. Ja, ja. En nee, ook ja, buitenland. En buitenland zijn. Ja. Ja. Ja. Dus dat je met hem. een app. Ja. Die kan hem een beluisteren. Dus ja. uh, mijn zuster die woont dus in, uh, in uh, Frankrijk. En die luistert gewoon de hele dag zetten via ja. de ja. stream. Ja. Ja. Ja. Oud-Zandvoort is in uh, Biesenberg in Canada. Die luistert nu mee. <laughs> ja. uh, de, om de groeten naar Canada. Ja, dat is toch gewoon leuk is dat. Wat heet? En dat vind ik ook de magic van radio. Dat je tegenwoordig is het gewoon een globaal. Uh, een fenomeen geworden. Vroeger zat je op de AM. Nou ja, je weet hoe dat was met, met Veronica en met uh, alle piraten. Die, nou ja, dat kon je dan uh, met een beetje mazzel uh, kon je het ontvangen hier. En, uh, maar nu is het natuurlijk veel makkelijker om. Ik, ik luister regelmatig naar Amerikaanse radio in LA. En, en uh, goede stations, een goede dishjokkies zijn helemaal te gek. En, en uh, nee, dat was vroeger ondenkbaar. Ja. Dus de, de techniek heeft ons wel heel erg. Uh, ...geholpen om, uh, om radio populairder te krijgen... ...en om je station populairder te krijgen. Nu ja. even de winterprogrammering. Wat ja. zijn jullie van plan? Nou, sneeuw. <laughs> kerst? Uh, kerst. Die wat avonding. zijn we van plan? Nou, we, uh, met de kerst. Oh, of gewoon de hele programmering? Nou, de hele programmering is eigenlijk zo ingedeeld... ...dat we eigenlijk uh, nou ja, een soort tweeschifting maken... Uh, in, ...in de week. Dus uh, door de week uh, van maandag tot en met... Uh, uh, don, woensdag, donderdag overdag uh, zijn we echt gericht op gewoon de lokale bevolking, Zandvoort, Bentveld, nou ja, de regio. Laagprogramma of gewoon plaatjes draaien maar? Ook, nou, ook plaatjes, maar ook praatprogramma's. Uh, ik heb zelf dan een programma op uh, woensdagavond uh, wat dan ook over politiek en maatschappelijke dingen gaat. Ja, maar ook, uh, ook in lunch heb je heel veel aandacht voor? Ons. Maar in lunch, uh, we hebben natuurlijk dagelijks het lunchprogramma en daar is ook altijd aandacht voor uh, de lokale, uh, of nou ja, de regio. Um, en in, uh, op donderdag vanaf Donderdag beginnen we een beetje de schifting te maken richting, uh, vooral de, de avonden, naar de jongeren en de, het uitgaanspubliek slash toeristen. Um, ook in de winter doen we dat, want er wordt toch wel eens vergeten dat er in de winter toch nog best wel wat mensen in Zandvoort komen om een beetje uit te waaien. Yep. En um, Overdag in het weekend uh, is het nog wel gericht op uh, lokale bevolking en uh, de gewone uh, dagjesmensen in principe. Uh, en... Uh, en s'avonds is het toch weer meer richting uh, de jongeren en, en toeristen die vanuit gaan houden. Dus uh, we hebben dancemuziek, maar we hebben natuurlijk ook op donderdagavond altijd al een mm -hmm. met live bands en dergelijke. Uh, Wordt wel eens vergeten hoeveel uh, bekende bands nu daar ooit zijn geweest, he? zoals ja. bijvoorbeeld een band als the Chef Special en zo, die hebben daar ooit Opgetreden toen ze nog niet bekend waren. Dus ja, dat willen we wel houden. En die studio leent zich toch ook voor. Ja, die leent zich heel gek. Hoe Jaap Koper en Marcus van Dam dat doen. Dat is geweldig. Maar ja, vergeet ook niet, zie je het. Die jongens zijn er ook elke week tegenwoordig weer. Het is een dansprogramma. En daar is een van de jongens die draait het laatste half uur draait hij altijd zelf. Live, gewoon met zijn eigen apparatuur, is hij gewoon aan het draaien. Um, en dat is wel uh, gericht op nou ja, de jonge, het jongere publiek, het uitgaanspubliek. En dat hebben we iets breder getrokken uh, naar het hele weekend toe. En dan gaan we gewoon maandag weer met de lokale bevolking uh, verder. zie u ook op uh, campings, uh, Centerpark, Curious en dergelijke? Ja, dat is in het verlengde wat Basja zegt. Uh, ja, en wat we vooral daar doen, is onze kabelkrant, Text TV. Dat bedoel ik. Precies, want die, ook daar komt een omschakeling. Dat we dus ook Engels, Duits, gewoon lokale informatie gaan geven. En ook toeristische informatie gaan geven. En we hopen dan dat op die manier mensen ook naar de radio luisteren. Ja. En de naam wordt ZFM in plaats van ZFM. Hé hé, eindelijk. Ja, dat, ja. Uh, ik hoor hier heel veel uh, leuke Wij ja, hebben het er door gekregen. Dat, uh, uh, het doorgekregen. Ja, dat het is elk even. ZOO de Zandvoortse omroeporganisatie. Ja, dat is de stichting natuurlijk. Ja. Alleen omdat ZFM dat ook ons logo altijd is en nou ja, wij komen eigenlijk nou ja, vooral Walter en ik komen niet uit Zandvoort zelf oorspronkelijk. Jammer. En. Uh, nee, anders <laughs> Nee, Maar het eerste wat ik zag was ZFM. Dus ik ja. dacht ook dat het ZFM heette. Ja. Zandvoort. Um, en toen werd er continu gezegd CFM. En ja, ik vind toch zei dat jij, ik als. Zie je niks. Nee, <laughs> <laughs> ik, ik vind toch dat als je het uh, ZFM uh, noemt in tekst. Ja, dan moet je het ook zo uitspreken. Ja. Dat, ja. Uh, ja. Dus daar. Uh, Daarom doen we de, de, en dan, dat. En dat gaat gewoon terug naar echte basis. Nou, we hebben ook met Rob gepraat en het is gewoon van oorsprong Zandvoort FM. Ja. En daar komt gewoon dat Z vandaan. Ja. Ja. Ja. Zo. Wat zijn de meer, meer plannen. Nou ja, de evenementen hebben we al gezegd ja, dat we daar uh, naartoe gaan. We, gaan. We gaan vol in, alles wat wij nu op dit moment doen gaat toch echt naar die uitzending van de Formule 1 toe. Ja. Ja. En dat wordt, ik noem het intern, noem het gewoon het wordt dan een soort rampenzender. Alle, Programma's vallen dan uit. We maken een compleet nieuw programma. Alle mensen gaan ook door elkaar heen met elkaar samenwerken. Waarbij dus inderdaad programmamakers van de ochtend met mensen van de avond samen geklusterd worden en op pad gaan. En we gaan een heel programma van maken. En daar werken we gewoon naartoe. Dus ook alle vernieuwingen die we nu allemaal doorvoeren, is allemaal warm lopen voor die grote mega uitzending die we in mei gaan doen. Dat maar je moet wel in de gaten houden. Alles moet wel in stapje voor stapje. Want je ja. kan natuurlijk niet in één keer volledig omgedraaid zijn. Er zijn heel veel mensen die hier uh, uh, werken... en met liefde programma's maken. En die moeten dan opeens uh, op een andere manier... Een programma maken of het programma wordt op een andere tijd gezet. En ik kan me best voorstellen... dat dat uh, af en toe best zuur kan zijn. Ja. Dus dat is voor iedereen... Moet, ja, iedereen moet daar even aan wennen. Dat het op een andere manier... Uh, uh, wordt, uh, wordt neergezet. En, uh, en we proberen natuurlijk met z'n allen... hetzelfde te doen. Dat is een populair station te krijgen. Ja, en daarbij is wel... het allerbelangrijkste wat we willen doen... Is gewoon een horizontale programmering te krijgen ja. uh, in programma's dat, ja. dat het duidelijk voor iedereen is en uh, nou ja, ook continu dat, herkenbaar uh, de muziek. Ja. en herkenbaar in de muziek en jullie zijn benaderbaar als er vragen zijn, opmerkingen zijn. Maar natuurlijk. altijd. En dat bedoel ik. Dat, uh, and and natuurlijk. dat uh. kan je altijd aan ja, nee, even bellen. Enorm nog <laughs> een bedankt voor jullie aanwezigheid en uh, ja. de uitleg. Nou. Uh, ik denk dat jullie nog vaker terug uh, moeten komen. Even, even, ik is prima. Om ja. uitleg te geven. Ik woon ja, de dat hoek. Zeker <laughs> en we zijn kom. zelf te beluisteren. Hè? Okay. again Do <laughs> you En u luistert naar Only Human natuurlijk van de, uh, u weet het, de Jonas Brothers. Ja, uh, zomaar eventjes hè? Ja. Nou, uh, aan tafel uh, zit Rust bij de kust. In de persoon van Karel van Broekhoven. Hij is uh, voorzitter van de stichting. Uh, ben je verdrietig? Nou, teleurgesteld. En ook wel uh, zoiets van, uh, moet ik nou nog verder tegen dat circuit gaan vechten? Ik uh, heb wel wat beters te doen dan dat. Dat bedoel ik. Ja. Nou doe dat dan. <laughs> nou ja, uh, als je een keer begonnen bent met iets, dan ga je het niet zomaar halverwege laten vallen. Hè. Dus we gaan toch maar door. En dat betekent met doorgaan? Nou, uh, we hebben dus twee belangrijke rechtszaken verloren nu, ja. teleurstelling. Jammer ook, ten onrechte ook, vinden we. we vinden dat de rechter hier verkeerd heeft geoordeeld, maar ja, een rechter is nou één keer een rechter. Dus dat moet je respecteren. Maar het waren wel maar kortige dingen. Het waren voorlopige voorzieningen, die, uh, waarvan bekend is, rechters wegen daar maar heel oppervlakkig af. Gaan zich niet verdiepen in de onderliggende stukken. Hebben ze ook niet gedaan. En dan, uh, daarna krijg je de bezwaarprocedure. Hè, als je dus afgewezen bent zoals wij, vervolgens komt er een bodemprocedure. Gaan we allemaal doen. En dan heb je kans dat over twee maanden de, een andere rechter zegt, het had allemaal niet gemogen. In de dat tussentijd is het, is het halve circuit al op zijn kop gezet natuurlijk. Dus Slaar, we hadden liever gehad. Dat was voor iedereen beter geweest. En dat de boel nu al gestopt was. Maar goed, dat uh, traject gaan we nu in. Oké, okay, jullie gaan uh, naar de bodemprocedures toe. Ja. Maar dat betekent het circuit klaar is. Dus. Ja, dan zal het uh, tegen die tijd... Nou, dat, dat wordt februari of zo, dan is het nog niet klaar. Maar dan is er wel al heel veel uh, bewogen uh, gedaan en gezilveld. Dus de Formule 1 kan je niet meer tegenhouden? Jawel, kijk als de, als de rechter alsnog zegt, die vergunning had nooit verleend mogen worden, dan komt er geen van idee. Maar wel is het circuit dan al op zijn kop gezet. Maar de vergunning is toch voor de verbouwing? De vergunning is voor het rijden van, de, onder andere voor de natuureffecten van het rijden. Met name de stikstof ging het gisteren over. Dus het rijden gaat stikstofuitstoot veroorzaken. Gisteren heeft bureau Peuts de rechter weten wijs te maken dat er uh, minder uitstoot zal komen door de Formule 1 dan, met formule 1, dan zonder Formule 1. Uh, kletskoek natuurlijk, maar goed, de rechter is erin ingetrapt. En uh, wij gaan aantonen dat alsnog dat het niet zo is. En ja, dan mag er dus toch niet gereden worden. Ik ga even naar de basis toe, want u bent begonnen met, ik wil rust aan de kust. Bij de kust. Bij de kust. En dat was met name ontgeluid. geluid. Ja, en dat is nog altijd ons doel. En wij zeggen nog altijd tegen het circuit van uh, jongens, maak nou minder herrie en dan heb je van ons geen last meer. Wij zijn best bereid die Formule 1 te accepteren als we door het jaar heen minder lawaai over ons heen gestort krijgen. Maar ja, ja, waar de... praten we over met geluid? Over die Formule 1? Uh, ik praat over twee uur op de vrijdag, twee uur op de zaterdag en twee uur op de zondag. Uh, Zes ja. uur in totaal. En we hebben nog de Formule 2 uh, en de Formule 3 hè, voorafgaand aan de, aan de Formule 1. Ja, dus maar zondag wordt wel een, uh... u, u protesteert tegen de Formule 1. En dan praten we totaal over zes uur geluid op het circuit. Nou, plus die formule 2 en 3, hè. Want dat is, uh, die horen daarbij zonder formule 1 komen, die twee ook. Maar niet. goed, dan zou het misschien tien uur zijn en dan nog. Het is op uur, een jaarbasis. Op een jaarbasis, op een jaarbasis. Ja, maar goed, u hoort mij ook zeggen, die Formule 1 zouden wij best wel kunnen, kunnen accepteren. Als, Ondanks uh, CO2 en dergelijke. Ja, nou ja, je moet nog een keer dealen in dit land. Hè? Kijk, het liefst hebben we helemaal geen circuit. We zouden het liefst het circuit gewoon opheffen. Of uh, verbannen naar Groenland of zoiets. En dan? Uh, en dan hebben we weer uh, -dorp. een prachtig mooi duingebied. Daar kun je bijvoorbeeld uh, luxe villas neerzetten. Dat verdien je trouwens veel meer mee dan met een uh, zit je, voor, je weer met je stikstofuitstoot. Ja, maar dan, dat is alleen bij het bouwen. Hè? En uh, die heb je nu ook bij het bouwen. En zodra het bouwen klaar is, heb je geen stikstofuitstoot meer. Wat ja, denkt u van een zonnige dag dat 100.000 mensen in de auto stappen om naar het strand te gaan? Ja, ja, je hebt ook regendagen. Hè? Ik ben benieuwd ja, of nee, 100.000 fietsen. 100.000 die twee uur in de file staan om in Zondvoort te komen, en twee uur in de file staan om in uit te komen. Ja, nou, ik heb me altijd verbaasd dat mensen dat doen. Ik snap, ik snap niet dat mensen het jaar in jaar uit dat blijven doen. Wat denkt u van die Amsterdamse bleekneusjes, zoals we dat altijd vroeger noemden, die naar het strand willen met kinderen, met schepjes en emmertjes en koelboksen en dergelijke? Dat gunt u ze toch ook, dat ze naar het strand kunnen met hun equipment. Maar dat heeft hier toch niks mee te maken? Hè? Wij verzetten nou, ons is tegen is 1, de... niet tegen het, ja, nee, maar het is. Ik kijk even naar het autoverkeer. Parkeerterrein die helemaal volstaan. Ja. Uh, wegen door heemsteden en Bloemendaal die volstaan met fiets. Ja. Maar daar heeft dit allemaal niets mee te maken. Maar dan uh, terug naar het circuit. U zegt uh, dat het... Uh, u gaat, formule 1 wilt u eventueel toestaan mits Er met niks toegestaan. Toe maar we hebben het over wij gaan dat accepteren. Accepteren, dat maar ja. goed. Als u dan. Uh, maar wat is dan voor u een eis? Wat, wat is daar de eis dan in? Wat zou er moeten gebeuren? Wilt u wel de akkoord gaan met de Formule 1? Nou, we hebben daar een hele duidelijke eis voor neergelegd bij het circuit. Uh, jullie maken 280 dagen per jaar herrie. Mm -hmm. Daarvan horen wij het zeker 200 dagen in. Van die, even die 280, daar zit ook in de circuitloop en de wielrennen en dergelijke. Dat maakt geen herrie. Nee, het gaat om de nee, raceauto's. Maar, ja, maar, nee, maar die 280 ja. dagen, de vergunning is verleend op de evenementen. Op de dagen dat er iets actief mag zijn op, de, op het circuit. Dus daar valt ja, de, de, de, de, de circuitloop ook de onder. Fietsen, hardlopen, alles ja, maar, is daar. Ja, maar ik heb het over 280 dagen herrie. Ik heb de, de uh, geluidsrapportages genomen mm -hmm. van het circuit, die kun je zo downloaden. En even geteld, hoeveel dagen is er nu herrie? Meer dan 40 dB. Ja. Nou, dat zijn er 280. En dus die circuitlopen, we zitten daar niet bij, want dan heb je geen 40 dB. Ja. Dus er zijn 280 dagen herrie en we hebben tegen het circuit gezegd. Um, de bovengrens die jullie hebben gekregen in het uh, begunning is 55 decibel op 100 meetpunt. Maakt daar nou eens 50 van? Dan horen wij niks meer inhalen. Want het verschil 55 en 50 dB is erg groot. Hè? Dat, dat klinkt weinig, maar het is veel. Uh, als jullie nou eens uh, zorgen dat jullie huurders, want het zijn huurders van het circuit die dat doen, hè? het is niet het circuit zelf die het organiseert. Blekemol is de grootste, um, als jullie nou zeggen Blekemol en al die andere uh, huurders zeggen van jongens, jullie gaan vanaf heden 5 decibel minder lawaai maken. Kan hè, dan kunnen ze rustig eisen en dat kan ook technisch heel makkelijk, want uh, die auto's maken alleen maar zoveel lawaai omdat het leuk is, niet omdat het nodig is voor de motoren of zo. Uh, dan uh, heb je van ons geen last, meer. dan gaan wij die Formule 1 gewoon accepteren. Spreekt u dan ook namens alle andere actiecomités? Namens alle comités die bij ons zijn aangesloten, dat zijn er acht. Dan spreek ik niet namens meneer Vollebroek van MOP. Mm -hmm. Want die gaat alleen op de stikstof. Uh, en ja, die hebben wij natuurlijk niet uh, aan ja, een touwtje. Dus die blijft rustig doorgaan. Maar er zijn wel acht uh, organisaties die dan uh, zeggen: van oké, okay, dan nou gaan wij akkoord met zo'n deal. Helaas heeft het circuit altijd nee gezegd tegen dit deal. Ik snap ja. nou niet waarom, want het is makkelijk genoeg. Nou, ze moeten ook geld kunnen verdienen. Ja, maar je kunt ook geld verdienen met 5 dB minder. Kijk, dat circuit verhuurt wel. Hè? Dat, uh, iedereen wil naar het schijnt uh, wel zo'n race doen. Uh, of je nou 5 dB minder of meer herrie mag maken, het zal heus wel verhuurd worden. Dus inkomsten. Want we hadden namelijk eerst als eis uh, 100 dagen minder activiteiten. Ja. Ja, dan gaat het zijn geld kosten. Want dan mm -hmm. kunnen ze 100 dagen minder verhuren. Dat snappen wij ook wel. Dus daarom hebben wij gezegd, nou, dan, dan veranderen we het even. Of jullie mogen kiezen, hè? 100 dagen minder of 5 dB minder. Die 5 dB minder gaat ze niks kosten. Dat is alleen een kwestie van even een goede afspraak maken met je huurders en klares, Kees. Uh, maar ja, ook daar zijn ze niet toe bereid. Ik snap eigenlijk niet waarom, want de toekomst is natuurlijk helemaal naar elektrisch rijden. Dat rijden met benzinemotoren is over tien jaar volkomen, verouderd. Daar kun je net zo goed meteen mee beginnen. Maar nou ja, de Formule 1 zelf produceert meer dan die 55 dB. Dus ik snap wel waarom ze nee zeggen, want... ...zij kunnen niet minder dan die 55 dB door de Formule 1. Ja, maar ik heb het over die andere dagen. Hè? Dus de Formule 1 zeggen wij... trouwens de Ubo-dagen, Er zijn twaalf herriedagen... Hè? Ja. Die, ...die accepteren we dan wel. Hè? Dat, dat zijn er twaalf is te overzien. Dat is in een weekend, je kunt nog weggaan eventueel... ...als je het ziet aankomen en je ziet het wordt mooi weer... ...dan ga ik in mijn tuin zitten en zit ik met de hele dag te Oké, okay, ik ga een dagje naar de Velu. of zoiets. Hè? Dat kan voor twaalf weekenden. Nou, Het zijn natuurlijk maar vier weekenden, want er is iedere keer drie dagen... Vier weekenden in het jaar is dat te doen. Dus die, daar hoeven ze geen zorgen over te maken. Die Ubo-dagen kunnen gewoon doorgaan. Nee, het gaat ons om die 280 niet-Ubo-dagen. Uh, uh, en ik zie werkelijk niet waarom zij daar een probleem mee zouden hebben. Maar kan dat misschien komen ook omdat... Nou ja, in het begin was het die 100 dagen. Uh, moet ik heel eerlijk zeggen, in het begin was uw organisatie... Uh, nou ja... Het, het werd hard aangekondigd, laat ik het zo zeggen. En het werd meteen gezegd: wij gaan zorgen dat de Formule 1 er niet komt. Nee, nee, nee. Althans, zo kwam van, het in de pers. Nee, nee we maar we... zo kwam het wel in de pers. Ja, dat en dat zo we... kwam het naar voren. Maar dat Is het niet de een principe doen? kwestie geworden inmiddels nee, nee. tussen u en het. Nee hoor. We hebben volgende week weer een gesprek met het circuit, het vierde hierover. Nee? Dus jullie zijn in gesprek met elkaar? Ja, met horten en stoten. We hadden eigenlijk de vorige keer al gezegd, nou we zijn er al drie keer bij elkaar geweest. Jullie hebben nog geen centimeter bewogen. Waar hebben we het nog over? Toen kwamen ze toch terug van nou laten we er nog een keer over praten. Dus ik ben op zich wel benieuwd wat er dan de volgende keer gezegd wordt. Maar ik heb eigenlijk niet de verwachting. Dat heeft tegemoet goed gekomen. Waarom is dat niet meteen gedaan dan? En wanneer is die volgende keer? Uh, ik geloof volgende week vrijdag. Ik zeg het uit mijn hoofd, het kan ook wel een andere dag zijn. Maar het is in ieder geval uh, op korte termijn. Op korte termijn. Oké. Okay. Okay. Ja, ja. We zijn weer helemaal uh, bijgepraat. Uh, we houden elkaar op de hoogte. Ja. Uh, en dan uh, zien we hoe het gaat. Hoe de soapcircuit <laughs> formule, formule 1 formule. zich verder ontwikkelt. U houdt niet van Formule 1? Nee, ik ben geen liefhebber van autoraces, maar ook als ik het wel was, zou ik waarschijnlijk zeggen, dit moet niet gebeuren. Bent u met de fiets gekomen hier naartoe? Met de bus, of het <laughs> regent namelijk. <laughs> <Okay>. <laughs> Anders was ik met de fiets gekomen. Dank voor uw komst, dank voor uw komst. Okay. All of my heart Ja, en dit was het nummer natuurlijk van Olof uh, of My Heart van ABC, om het zo maar even te zeggen. Uh, een heel lang nummer, dus vandaar dat we hem een beetje voorzichtig wegdraaien. Uh, aan tafel zit uh, Suzanne Klaassen. Goedemorgen. Jutters geluk. Goedemorgen. Uh, ik ben natuurlijk een zandvoorter, dus een uh, echte ouderwetse jutter. Uh, bij Storm kan je mij op strand vinden, kijken wat er aanspoelt. Mooie planken uh, en dergelijke. Maar planken, dat vallen wel mee, maar wat een ja. rotzooi er af en toe aanspoelt. Ja, zeker. Ja. En jij bent dan degene die in de passage daar een, een mooie etalagewinkel heeft met allerlei producten die gevonden zijn. Uh, opgezocht zijn in de duinen ook, maar ook op het strand met name. En je hebt gisteren een expositie uh, moeten openen. Dat klopt, ja. Van, van eh, eh, ja, en ik vind het zo mooi, die mevrouw, ik heb de website bekeken, Monique Vastenburg. heet ze? Mm. Misschien heet ze anders. Best... Maar je, je kijkt heel... Uh... <laughs> ja, dat is ik zie een niet. expositie. bij jou en Jutters geluk, van Monique Vastenburg, uh, Merel Slootheer, uh, Essenbrink, Daniel Messon. Ja, en Aukje de Kwaaste niet. Ja ja ja, precies. ja maar Monique Vassenburg, die Het hoort weet er niet ik even niet Is, uh, <laughs> sorry <laughs> sorry voor Mo Monique maar die, die staat op, uh, uh, op internet dat ze een uh, opening heeft oh over, nou ik ziet, ga straks je... even kijken ik ben nieuwsgierig <laughs> <Ja>, precies <laughs> ja. en uh, ze liet wat werken zien en de mooiste uitspraak van de van ik haat plastic soep maar ik haat of ik luister of ik eet graag uiensoep ja, dat is Aukje de Kwaaste niet. Zij heeft het blog: Doe mij maar uiensoep. Ja, precies. Ja, okay. klopt. Ja. Ja. Nou, dat is de naam waar ze onder staat. Ja. Auken. Geef mij maar uiensoep, geen plastic soep. Ja, precies. Ja, want u bent inderdaad een originele Jutter. Hè? Vroeger ja. dat vertel ik meestal de kinderen ook. Vroeger werd dat ook gedaan om. Nou, ik zeg niet dat u arm bent, maar uit armoede, hè? Om, uh, nee, nieuwsgierig. nieuwsgierigheid ook. Maar ook voor hout en dergelijke, om de kachel mee te stoken Precies. en de schuurtjes mee Met te bouwen. Met teer erop en dergelijke, ja. brandgoed. En uh, heel vroeger natuurlijk als de boeren in de winter niets te doen hadden, dan gingen ze toch kijken wat er daar uh, voor kostbaars op het strand te vinden was. En uh, tegenwoordig doen we dat uit, uh, uit welvaart, zeg maar. Onze wegwerpmaatschappij, die vinden wij weer terug op het strand. En, uh... Als je het vergelijkt Jutters geluk met Jutters Museum. Ja. Als je daar kijkt, dan zie je ook wat een rotzooi er allemaal ja. aanspoelt. Mensen Klopt. dat brengen, dat aanstekers en weet ik ja. wat, ja. tonnen vol. Ja, dat is meer het verzamelen, zeg maar. Ja. En wat wij met ons werk willen laten zien, is dat alles wat op het strand te, te vinden is, dat een heel groot deel daarvan nog bruikbaar is. Precies. Dus de weggooimaatschappij willen wij uh, onder de aandacht brengen. En uh, juist laten zien dat afval geen afval is, maar grondstof. En wij willen eigenlijk uh, die fossiele brandstoffen die daar aan te passen, gekomen Dat die, uh, he, om, om plastic te maken of om touwen te maken en dat soort dingen, uh, dat die eigenlijk allemaal nog, of eigenlijk, die hebben allemaal nog hun waarde. En wij maken dus weer nieuwe producten van het afval wat wij op het strand vinden. En dat verkoop je weer? En dat verkopen wij weer. Dat doen we met Jutters Geluk. En dat doen we met uh, heel veel mooie mensen die ons daarbij helpen. Die uh, geen betaald werk kunnen doen, maar wel hun bijdrage aan de maatschappij willen leveren. En we hebben voor dit weekend hebben we dus een aantal kunstenaars uitgenodigd om uh, ja, ons ja, werk samen, ja. Ja, samen te presenteren. Want de, deze kunstenaars die er zijn, ja. die maken hun kunst ook van wat ze op straat en uh, op het strand hebben gevonden. Ik Vooral zag. van de afhalen, dus? Ja. Ik, Ik heb van opgeraapt Bierblikjes uh, gemaakt en dergelijke. Nee, ja, er zijn een, wa een aantal abstracte werken van Aukje. Die heeft zij gemaakt inderdaad van opgeraapte blikjes, Red Bull en uh, andere, ja, misschien ook wel bierblikjes, maar ook Capi Sun verpakkingen en uh, petflesjes. Ja, ja. klopt. Ja. En is het bewust uh, dat het op hetzelfde weekend is als dat de uh, kunstlijn momenteel is? Dat is heel bewust, ja. ja want wij uh, bij Juttersgeluk werken we met mensen die uh, ja, eigenlijk uh, op het randje staan van... Ja, we, kan ik nog meedoen in deze maatschappij of niet? En wij willen juist die verbinding leggen met uh, andere mensen in onze maatschappij... He, de mensen die uh, veel van kunst uh, weten of kunstliefhebbers zijn. Dat zijn uh, vaak mensen die uh, ja, op een ander niveau in onze maatschappij uh, functioneren. En wij willen juist die verbinding leggen. En juist uh, ja, door dat afval uh, zeggen ja, het is ons al een probleem. Mm -hmm. En uh, dat onder de aandacht brengen. Mensen bewust maken dat er zoveel uh, in de natuur ligt. Maar ik snap de mensen gewoon niet die naar het strand toe gaan... Uh... Uit heel Nederland, buitenland. En die gaan hier zitten. Die gaan naar de uh, rijdende vistent uh, komen met een bord met vis. En die gaan op een ja. stoeltje zitten. Ja. En de bak gooien ze gewoon op de grond. Ja. Dan, dan er er zoveel vuilnisbakken staan. Ja. Maar nee ja. hoor, ze gooien ernaast. Nee, en dat is dus, dus uh, echt een, uh, een bewustwording. Dat mensen dus daar niet bij stilstaan. Uh, om, om dat te doen en uh, dan, dan heeft u het over de visbordjes maar de peuken bijvoorbeeld ja. dat is ook een groot probleem en daar zeg ik ook altijd bij uh, ja, een peukenbak is vaak een, een emmertje met wat zand erin mm -hmm. en als je in het zand daar zit dan heb je een hele grote peukenbak om je heen dus de, de gewoonte om je peuk te doven in het zand die zit zo ingebakken maar mensen staan er niet bij stil dat één peuk uh, acht liter water vervuilt. En dat je daarmee dus eigenlijk uh, ja, de natuur omzeep helpt. Maar hoe kan je dat, die, die omslag nu maken? Nou, nou, ja, wij, willen dat, wij willen dat dus op een hele inspirerende en positieve manier doen. Je kunt dus uh, het vingertje wijzen. En uh, vanuit de overheid uh, worden natuurlijk ook allerlei uh, regels opgelegd. En die, dat is ook heel goed. Hè. Denk aan de plastic tasjes die niet meer zomaar uitgegeven mogen worden. Maar uh, ja, wij willen dat uh, op een positieve manier doen. Dus uh, laten zien. ...wat voor moois je kunt maken van het afval op, op, op, wat op straat ligt. En daarmee ook uh, mensen tot nadenken zetten van ja, wat doen wij allemaal. Maar, ja, een beetje advocaat van de duivel. Ja, Als zij weet. allemaal naar u luisteren, dan betekent dat er geen afval meer is. Ja. Dan heeft u geen werk meer. Nee, maar dan gaan we weer wat anders moois doen, toch? Ja, zeker. Ja, dan gaan we kijken hoe we dingen uit de natuur misschien onder de aandacht kunnen brengen. De, ja. de rijke natuur om ons heen. We lopen allemaal naar de supermarkt. Maar we hebben hier prachtig duingebied waar ook uh, hele mooie dingen groeien en bloeien. Ik zie wel dus dat, dat, zou misschien dat de aantal basisscholen aanwezig is met ja. uh, rondlopen, vuil ophalen ja. en dergelijke. ja. Heel veel kinderen zijn zich al, de, de nieuwe, de, de jonge generatie, die worden daar gelukkig nu mee uh, grootgebracht. Ja. Maar nu zijn het de ouders nog. Ja, nou ja, kijk, wij, wij zijn uh, onze generatie, is de, de generatie van hè, de, de, de snelle producten, de, de weggooimaatschappij. Dus ik uh, zou de mensen ook willen oproepen dat we onze eigen rotzooi ook maar eens even op moeten ruimen. Zodat we een mooiere planeet achterlaten voor de kinderen. Ja, ja. Maar is het niet zo dat, uh, nou ja, ik bedoel het is een mooi initiatief, mensen kunnen er bewust van worden. Maar je zal altijd mensen hebben die dat, nou ja, daar of gevoelloos voor zijn of ja, niet naar luisteren. Ja. Is het dan niet zo dat de overheid gewoon oh, meer zou ja, doen? Ja, het is bedoel, en als je in donder loopt, ja. heb je verschillende straten, dat ja. als je daar een sigaret op de grond gooit, en, dan krijg ja. je een boete van 60 ja. pond. Ja. Dat, uh... Ja, nou ja, kijk. Ik heb niet de macht in handen om nee. uh, een <laughs> <Wat> overheidsregel <laughs> zo... Uh, dus ik denk als iedereen op zijn manier haar steentje bijdraagt. Ja. En wij doen het op deze manier. En uh, u doet het misschien wel om uh, eens een keer een peuk van straat op te rapen. Of überhaupt niks meer op straat gooien. Mm -hmm. En uh, de mensen die uh, meer invloed hebben in onze samenleving. En in uh, de politiek uh, opereren. Die kunnen op hun manier weer door die regelgeving uh, daar hun steentje aan bijdragen. Dragen. dus ik denk dat het allemaal en en en, is. en, en ja. Is, ja. ja het dat is ook hè dat is ook de hele discussie over het recyclen van plastic ja dat, je moet het bij de bron aanpakken ja ook bij de bron maar nu ligt er ook heel veel afval op het strand ja dus het is ja, en en hier een goede stormvloed en het gaat allemaal bij de zee ja klopt ja, ja. Ja, en ik zie het met het werk van de rennersbrigade als je ziet hoeveel snijwonnen er is door ja, glas en dergelijke. Ja. Echt, het is ongelooflijk hoeveel wonnen ze moeten behandelen. Dat, ja. ja, dat is... Uh, Daarmee is hartstikke gek om een flesje kapot te slaan op het strand. Ja, dat is... Nou ja, in de, mij, voor mij uh, is het sowieso ongelooflijk dat je iets in de natuur gewoon op die manier weggooit. Ja, maar, ja klopt. Dat, ja. uh, wij snijden ons aan het glas, maar uh, de kleine stukjes plastic die door de vissen worden gegeten, die blijven ja. daar uh, ja, in die magen zitten. De stormvogels, de, ja, die, die gaan er allemaal aan dood. Ja, ja. ja dat... Uh... Je blijft er zo rustig onder. Ik zou pis en link worden. <laughs> nou ja, dat, kijk, die fase heb ik ook wel gehad. Maar ik denk, dan verstier ik mijn eigen leven. Ik wil niet pis Link door het leven gaan. Dus ik uh, wil van de nood een deugd maken. Ja, En wij hebben ontzettend veel... Uh... Voldoening van ons werk, de warmte en de, de, de saamhorigheid en de sociale contacten die de mensen bij ons opdoen. Het met elkaar de schouders eronder zetten, het teamverband en dan ook met als resultaat al het moois wat we maken. Ja, dat geeft een heel vervullend gevoel. Dus ja, het is een vervelend probleem, maar door met z'n allen daar iets aan te doen, hebben wij een heel mooie... Mooi bestaan, zeg maar. Ja. En de expositie, wat, wat kunnen mensen verwachten? Uh, nou, ze kunnen in ieder geval verwachten uh, een hele onverwachte <laughs> uh, blik op afval, zeg maar. Mm -hmm. Zicht op afval. Um, ja, niet alleen het werk van Aukje inspireert en is echt uh, ja, magisch, vind ik. Maar ook uh, van Merel Sloot hier, die uh, uh, een sieraden maakt van uh, het uh, plastic. En... Um, uh, ja, daar ook weer haar uh, fijngevoeligheid in heeft uh, weten te brengen. Ja, dat het ook uh, ja, een soort van magische objectjes worden. Mm -hmm. We hebben ook werk buiten staan van Ap Ezenbrink. Die grote objecten maakt van uh, afgedankt plastic. En uh, Daniel Messant. Die heeft uh, onze, uh, onze werkzaamheden. Foto's. Wat wij uh, door de week altijd doen. Gefotografeerd. Dus de mensen achter Jutters geluk. Uh, ja, op de gevoelige plaat gelegd. laat namelijk ja. toch goed. Ja, op Oudjenaar. Ja, op Aukina. Ja, ja. ja. zeker, ja. En misschien heeft ze een andere naam Ja, En dan, uh, ja, wij, wij vonden het mooi om ons werk samen te brengen. Wij uh, bij Jutters Geluk maken we bijvoorbeeld springtouwen van petflesjes en uh, mooie manden en kleden. En lampjes en dergelijke. En dat is er ook te zien. Hoe dus, lang blijft de expositie? Ja, die is alleen nog dit weekend. Zo. Ja, Zo. Dus uh, ja, is... vandaag en morgen. Nou ja, we hebben de pop-up locatie nu drieënhalve maand tot onze beschikking gehad. En we hopen dat we daarmee. Uh, nou, dat denken we, weten we wel zeker genoeg indruk hier in Zandvoort hebben gemaakt heb om uh, te kijken of we ook op, een, uh, ja, op een, een vervolg kunnen geven hier aan op een andere locatie. Of misschien wel dezelfde. Maar na dit weekend hebben we even pauze en dan ruimen we de. Uh, ja, de winkel uit. En dan komt er weer een ander kunstproject van uh, Fred Rozenhart en Zoek uh, Die komen daar iets met Sissi doen. Thema Sissi. Dat is ook weer mooi. Ja. Je doet goed werk. Dank je wel. Ja. <laughs> ja. ja, ik uh, zou meer uh, mensen moeten doen. Zeker weten. Ja. Dat, uh, zijn het... Uh... De, de kunstenaars die uh, hiermee werken, uh, zijn ze daar zelf mee gekomen of hebben jullie ze benaderd? Nee, ze zijn er zelf mee gekomen en ik, uh, ja, ik ken ze al een tijdje. En uh, het mooie is dat we elkaar inspireren. Dus uh, ja. En dat vind ik het leuke van deze expositie. Dat ons werk nu samenkomt. Achter de schermen hebben we al samengewerkt. En nu maken we het echt zichtbaar voor de buitenwereld. En uh, het is altijd leuk om de verwonderde en verbaasde blikken te zien van de bezoekers. Van jeetje, meen je dat echt? Is dat daarvan gemaakt? Ja, dat ja. hebben wij daarvan gemaakt. En de eindspreuk is, ik hou niet van plastic soep. Doe mee maar uiensoep. Ja, ja. precies. Ja. <laughs> nou, zit ik te denken, had ik natuurlijk een pan uiensoep daar ja. uh, moeten zetten de hele dag. Maar dat heb ik niet, sorry. Nee, ik vond... Het weer is er wel naar. <laughs> ja, het zou wel lekker zijn. Dan krijgen we ook trekking. Hey, bedankt voor je komst. Bedankt voor Geen het. dank. We houden tot je in ziens de gaten. op de passage nummer 20. Ja, ja de passage saa. 20. Ja. Vandaag en morgen.